De Italiaan die zichzelf donderdag op het Sint-Pietersplein in Rome in brand stak, is overleden. De 51-jarige man overgoot zich met benzine en stak die in brand. voor de ogen van toeristen in Vaticaanstad. Een priester probeerde het vuur met zijn jas te doven en raakte zelf ook gewond. Volgens de Italiaanse politie had de man privéproblemen. Voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne door een meisje van 13 heeft de marechaussee een 22-jarige Rotterdammer gearresteerd.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 Drie dj's zitten sinds woensdagavond in het glazenhuis in Leeuwarden... en halen geld op om kindersterfte door diarree tegen te gaan. Het weer. De buien trekken in, het loop, in de loop van de avond weg. Morgen vrijwel overal droog en geregeld zon. Middagtemperatuur 7 graden. Tot zover het NOS-journaal. AWB-verkeersinformatie op de A15 Rotterdam richting Europoort... staat tussen Hoogvliet en Spijkernissen... een file van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie.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 Morgen hoort u in dit uur ons presentatorendebat. Ik zie er als een berg tegenop. Het hele jaar vraag ik hier Jan en Alleman naar zijn haar mening. Heel comfortabel, zelf lekker buiten schot. En nou moet ik ineens zelf iets vinden. En nog fris van de lever ook. Met de billen bloot, wat vind ik van Syrië? Wat vind ik van de nieuwe koning? Geen flauw idee. Eng hoor. Enfin, luistert u morgenavond. Goedenavond, het jaar heeft haast zijn loop volbracht. En het oog blikt erop terug vanavond op het onderdeel literatuur. Het was een vruchtbaar jaar voor de literaire verwoording van de werkelijkheid. Literaire non-fictie, zo u wilt, al betwijfel ik... of mijn gasten zich in die term kunnen vinden. Judith Koelemeijer en Frank Westerman... kwamen dit jaar allebei met een veelgeprezen nieuw boek... Hemelvaart en Stikvallei. Ze komen hier vertellen over hun werkwijze en de problemen van het genre. Maar ook schetsen we vanavond een portret van Hamburg. Een stad na de veldslag. En van de wederopstanding van Boris Becker als tenniscoach. Maar eerst de kranten van morgenochtend en nu het nieuws van Heden. Zondag 22 december. Dear friends. Oud-oliemagnaat Michael Godorkowski gaf een persconferentie in Berlijn... amper twee dagen na zijn vrijlating uit een Russisch strafkamp. De vrijlating van plotseling. Hij werd midden in de nacht gewekt door een bewaker... die hem vertelde dat hij naar huis mocht. Als de vraag de van me dat naar huis Eenmaal op weg begreep hij pas dat hij naar Berlijn ging. Godorkovski bedankte bondskanselier Merkel. Zij en oud-minister Gentje hadden bij president Poetin aangedrongen op zijn vrijlating. Godorkovski was een belangrijke tegenstander van Poetin... maar nu wil hij geen politieke rol meer spelen. In de future, I will deal with matters uh, pertaining to society. So I'm not involved in, in a struggle for power that is not for me. Maar westerse politici moeten volgens hem goed beseffen dat hij niet de laatste politieke gevangene in Rusland was. Politicians in western countries, when they are exchanging with President Putin, I I think they would remember what is happening. I hope they should also be aware that I'm not the last political prisoner Verder zei hij dat de winterspelen in Sochi niet per se hoeven uit te draaien op een feest voor Putin. In een boycott ziet hij niets. Het is een sportfeest voor miljoenen mensen, zegt hij. Obviously, it shouldn't necessarily be um, a great party for President Putin. That wouldn't be right either. But uh, it's, it's a celebration for millions of people, and to spoil it for them, I wouldn't recommend that. Gorokhovsky blijft voorlopig in Berlijn. Hij heeft een verblijfsvergunning voor één jaar. In de buurt van Brielen werd de rest van het gevaarlijke vuurwerk opgeruimd... dat vrijdag werd gevonden in een huis te Heenvliet. Er lag heel wat, zegt de explosieve opruimingsdienst. Wat we nu hebben aangetroffen zitten we op ongeveer 500 kilogram uh, bruto gewicht. Als we dat vertalen naar netto explosief gewicht... dan zitten we op ongeveer op 125 kilogram. De EOD moet er niet aan denken wat er was gebeurd... als het vuurwerk in dat huis was ontploft. Misschien kunnen we een voorzichtige parallel trekken... met het ongeluk in Enschede. Ik denk dat als ze daar had gedetoneerd... dat er zeker een aantal huizen volledig tegen de vlakte waren, was, was geweest. Het opruimen van het eerste deel van het vuurwerk gisteren... ging niet helemaal goed. De knal was zo hard dat bij enkele huizen de ruiten aan degelen gingen. Spanje was, zoals elk jaar voor de kerst... in de ban van de grote loterij El Gordo. De vette. Met 2,2 miljard euro in de prijzenpot bij de trekking zongen kinderen het winnende nummer nou ja zongen 4 miljoen de 1246 4 miljoen de 1246 4 miljoen euro 160 spanjaarden van wie velen met een smalle beurs wonnen de hoofdprijs van 4 miljoen en dat geeft reden tot juichen Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En dan begint Helene Ecker hier naast mij, nu met de voorlezing van haar overzicht van de ochtendbladen van morgen vroeg. Ja, bij de brandweer sluiten mogelijk 150 tot 200 kazernes. Ongeveer een zesde van het totaal, meldt Trouw op basis van cijfers van de vakvereniging brandweervrijwilligers. Hoewel uit een rondgang langs de veiligheidsregio's blijkt dat er nog maar weinig uitgewerkte plannen voor die sluiting zijn. Een van de kazernes die per 1 januari wel zeker dicht gaat, staat in het Drentse Diever. De 16 vrijwillige brandweerlieden daar mogen hun pieper behouden, maar hij zal niet meer afgaan. Ze zijn boos over de bezuinigingsmaatregel die tot de sluiting leidt. Ook hun families treuren ze. Treuren, vertelt een van hen. Want je doet het met je gezin. Als s'nachts de pieper gaat en ze mij de trap af horen rammelen... is de rest ook wakker. De een doet vast de garagedeur open, de ander zet mijn schoenen klaar. Ook nieuws over de brandweer in het AD, maar dan van heel andere orde. De meeste blusdekens die in ons land worden verkocht... werken helemaal niet. Blijkt uit onderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ruim 35 van de bevolking heeft er een, meestal in de keuken. De brandweer adviseert eigenaren dan ook geen blusdekens meer te gebruiken. Een bouwkavel van 70 voetbalvelden groot. Daarop gaat Microsoft in Middenmeer een datacenter bouwen, schrijft de Telegraaf. De plannen van de softwaregigant zullen ook anderen naar ons land lokken, denkt de krant. En daarom staat boven het artikel Nederland speel in dataverkeer. Oost-West, de nieuwe ruzie, is de kop boven een artikel in enkele regionale kranten. Bulgaren zijn boos op de Britten, Roemenen op de Nederlanders. Arbeidsmigratie wordt dé ruzie van 2014. De opening van de grenzen voor Roemenen en Bulgaren per 1 januari zet de verhoudingen op scherp. Eerder noemde een Roemeense minister Nederland xenofoob. En vandaag trok de Bulgaarse president flink van leer. Hij waarschuwde de Britse premier Cameron... dat hij moet nadenken over hoe de geschiedenis over hem zal oordelen. Kleine kindjes zouden eigenlijk geen dikmakende sapjes meer moeten drinken. Een glaasje water is beter. Maar een plan om de sapjes te laten verdwijnen uit crèches is mislukt... staat in de Volkskrant... Het initiatief voor het plan kwam van de organisatie Jongeren op Gezond Gewicht van Paul Rozenmuller. Half december had het plan voltooid moeten zijn. Het drinkwaterproject was een nieuwe ambitie in de strijd tegen kinderobesitas. Maar de crèches willen er niet aan. Ze zien het niet zitten om de kinderen alleen water te laten drinken. En belangrijker denk ik, ze verwachten dat de kinderen het weigeren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Nederlandse jonge dames trio Zazie met hun debuutsingle Turn Me On. Hamburger krawallen nu, rellen. Grootscheepse rellen gisteren in Hamburg. De ernstigste in jaren volgens de politie. 120 agenten, meer dan gewond, 100, 500 betogers gewond. Wat is er aan de hand in die Duitse havenstad? Sandra Riemersma, goedenavond. Goedenavond. U woont al 15 jaar in Hamburg. Kun u ons ja. stellen waar betoogde men eigenlijk tegen? Uh, men betoogde voor drie verschillende dingen. Uh, ten eerste voor de Rode Flora, dat is een cultuurcentrum in Hamburg... Uh, waar als, dat al sinds 24 jaar bezet is door linkse autonomen... Ten tweede voor de vluchtelingen uit Lampedusa. En ten derde voor um, tegen de gentrification. Dus tegen de, de speculanten met, met uh, woonhuizen. Ja, tegen woningnood eigenlijk. Ja, ja. ja. Eerst over die rode flora. U zei dat is een linkscentrum, al en dat bestaat al heel lang. Uh, waarom moet het eigenlijk dicht? Um, het is tien jaar geleden of twaalf jaar geleden van, van, een, van iemand gekocht van de stad. En um, die willen er nu natuurlijk gebruik van maken en een centrum, een cultuurcentrum van maken. Ja, maar die, die vluchtelingen waar u het over had uit Lampedusa, die zitten ook in die rode flora? Nee, die zitten in een kerk op Saint oh. Pauli. Maar de, <laughs> de activisten. De activisten die voor hun opkomen, die vinden hun basis in dat rode flora. Ja, onder andere ook. Ja. En wat wil men uh, bereiken voor die vluchtelingen? Wat zijn het voor vluchtelingen? Uit welke landen? Uh, die komen uh, uit Afrika en zijn via Italië. Dus uh, Lampedusa, dan uh, Italië hebben ze geloof ik uh, geld gekregen... en zijn dan doorgereisd naar Duitsland. Ja. En die zijn toen hier uh, in, in, op St. Pauli terechtgekomen... en hebben onderdak gekregen in een kerk. Ja, en wat proberen die activisten voor hun te bereiken? Wat is het probleem? Uh, dat ze hier mogen blijven. Ja. Dat ze een uh, verblijfsvergunning krijgen, of in ieder geval tijdelijk. Want dat is niet zo, ze moeten weg. Ja. Okay. die, die, die uh, zijn bang dat als ze zeggen wie ze zijn... dat ze dan weer teruggestuurd worden naar Italië... want dat is natuurlijk het eerste land waar ze in de EU terecht zijn gekomen... en dan moeten ze officieel eigenlijk weer terug naar Italië. Daar zit het op vast, op legitimatie? Ze willen zich niet legitimeren? Ja, een gedeelte. Hmm. Een gedeelte heeft zich gelegitimeerd, een gedeelte nog niet. Ja, en dan die kwestie van die, van die woningnood, hè? gentrificatie ja. zoals u zegt. Hoe, hoe erg is dat probleem in de stad? Nou ja, veel mensen die zitten in veel te kleine woningen. Families met kinderen, of tenminste een gezin met één kind... Uh, woont in een tweekamerwoning en uh, eh, betaalt om 700 euro huur. En um, ja, wil graag groter wonen, maar uh, er is gewoon geen woonruimte. Nou, het is van oudsher een, een linksbestuurde stad. Is er geen sociale, sociale bouw dan? Nee, want we hebben de laatste... Jaren altijd CDU gehad hier. Ja, ja, ja. En nu probeert de SPD natuurlijk wel um, daar wat te veranderen. En uh, stellen ook voorwaarden als er gebouwd wordt dat dan ook een derde van de, van de, de woonruimte ook voor sociale woningbouw moet zijn. Maar bijvoorbeeld in de Haven City een hele nieuwe wijk die nu net gebouwd is, um, is dat helemaal niet gebeurd. Ja, en er is ook veel sprake van verval in de oude binnenstad, sloop? Ja, ja, precies. Nou ja, St. Pauli, dat is natuurlijk uitgaand uh, Hoe centrum. Iets, ja. En veel kunstenaars die daar ook geleefd hebben. Vroeger wilde niemand daar wonen. En de kunstenaars zijn er naartoe gegaan... en nu inmiddels uh, wil iedereen daar wonen... en worden daar mooie huizen gebouwd. Ja. En, en daardoor uh, zijn er natuurlijk de normale bewoners... Worden daar, uh, ja, kunnen de huur niet meer betalen en moeten daar weg. We moeten wijken voor de juppen, zoals wij dat hier ja, noemen. Precies. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Oké, okay, even naar Annette Bierschel... correspondent voor Duitse Media in Nederland. Goedenavond ook. Hallo, goedenavond. U, u hebt in Hamburg gestudeerd... Maar als ik het ja. zo hoor lijkt het daar nu wel eh, Amsterdam in de jaren 80. Ja, ik, ik dacht ook toen ik het hoorde, eerste instantie dacht ik wat anachronistisch eigenlijk. En in de tweede instantie hoorde ik, oh, het was rode flora. En dan dacht ik meteen oh, natuurlijk, ja. Het is uh, uh, de strijd om rode flora. Ja, dat is uh, ja, inderdaad, dat loopt al uh, meer dan twintig jaar. En het is een soort van symbool geworden voor zo'n ja, strijd, die trouwens niet alleen in Hamburg woedt, maar ook, uh, je hebt het ook in Berlijn of andere grote Duitse steden, van, van zo'n uh, autonome scene, hoe het dan heet, tegen. Tegen, uh, ja, het, het grote geld, tegen woningsspeculatie, tegen globalisering. Dus dat is vrij diffuus. Ja, kwam u er zelf wel eens toen u in Hamburg ja. studeerde? In Rote Flora? Ja, absoluut. Oh. Ja, ja nee, nee, nee. Toen, toen was de Rote Flora er niet. Die, was, uh, die begon uh, een paar jaar later. Maar ik kwam wel in die wijk, dus ik weet precies, ik ken precies die wijk, dat is uh, Schanssenviertel. Nou, dat, dat, uh, uh, ik vergelijk, ik kan het het beste vergelijken met de pijp in Amsterdam. Dus die soort ontwikkeling heeft het meegemaakt. Dus uh, ooit een arme arbeiderswijk. Um, en uh, nou ja, toen zijn de arbeiders vertrokken. Toen kwamen daar in die hele goedkope huizen. En uh, kwamen daar studenten. En ja, ook heel veel linksgroeperingen. Kunstenaars. En toen uh, ja, heel veel alternatieve projecten waren daar. Ook uh, politieke initiatieven. En op een gegeven moment werd het hippen en hippen en hipper. En ik zag laatst een uh, prachtige nieuwe uh, glossy reisglossie over Hamburg. En toen werd juist het Schansenviertel zo als het quartier latin uh, van Hamburg. Zo. Ja, ja. Oh, daar broeit het, dat is leuk. En dan is de rote flora wordt dan ook prachtig op foto's afgebeeld... als ja, het centrum en hier is nog iets uh, oorspronkelijks. En, um, dus het is heel dubbel. Het wordt uh, ja, in eerste ja. instantie zijn het dus ook krakers. In andere instantie wordt er ook weer bij PR en reclame meegemaakt. Ja. Waarom is het volgens u gisteren zo uit de hand gelopen? Nou, ik denk dat het uh, de rode flora uh, inderdaad. Het is een symboolfunctie heeft het voor autonome groepen die dan ook uit andere Duitse steden naar Hamburg zijn daar naartoe zijn gekomen. En dan zijn er dus heel veel die daar dus komen, dus een paar duizend die ook ge gekomen zijn om te rellen. Dus die waren dan ook bewapend met, met vuurwerkbommen en anders. En, ja. en die, die, die wilden die confrontatie aangaan. En uh, op de andere kant moet je ook weer zeggen uh, dat de politie ook uh, uh, daarop voorbereid was. En daar waren dus uh, ja, meer dan 3100 politieagenten op de been kwamen dus uit heel Duitsland. Ja, ja, ja. En die waren ook bewapend... met pepe, peperspray en met waterkanonnen. Dus dan heb je al zo'n soort van oorlogssituatie... zou je kunnen zeggen. En wat je vandaag dus ziet in Duitsland... is dat van allebei beide kanten... Uh, zijn dus verwijten oh, heen en weer. Uh, ja, jullie hebben daarvoor gezorgd... dat het escaleerde. En, uh, ja, maar je kunt zien... Ja. Um, dat, dat het haast... het kan ook morgen weer gebeuren. Dan, de, ja. niet, niet per se in Hamburg, okay. maar dan ook in ja. andere steden. Sandra Riemersma, is er vaak dit soort uh, onrust uh, in Hamburg? Uh, gedonder, uh, de, uh, gewelddadige betogingen? Nou, in, in de Schansen is dat eigenlijk drie keer per jaar zo'n beetje. Wel, oh. uh, is het wel mis. <laughs> zo. Dat, um, in ieder geval 1 mei, is ook al een dag van de arbeid, is, uh, is ook altijd feest in de Schansen. Dan hebben ze een eigen straatfeest, loopt ook altijd uit de hand... En gewoon een kat en ook vaak met de politie. Ja, ja. Dit keer heb ik ook beelden gezien um, dat de demonstratie ook uh, na 50 meter al werd gestopt. Omdat de politie geloof ik niet wilde dat ze richting binnenstad gingen. En um, ja, dat was natuurlijk en direct... En pop aan dansen, uh, ja. Ja. ja. het uh, Bierscher nog. Is het activisme in Duitsland in het algemeen gewelddadiger dan in Nederland? Ja, ik vind het wel. Dat, uh, dat valt me ook steeds weer op. Dat is toch hier in de afgelopen jaren ook veel rustiger geworden. Zelfs als je ook ziet de, de krakersrellen die ja. hier in Amsterdam afgelopen jaren waren. Toen heeft ook de Nederlandse krakersbeweging gezegd... nou, dat, dat, daar waren ook heel veel Duitsers bij die dus uh, naar Amsterdam zijn gekomen... en dan verantwoordelijk waren voor geweld. Nu is het algemeen zijn wij uh, überhaupt... hebben een andere politieke cultuur in, in Duitsland. van, van een felle strijd ja, ja. demonstraties wat je in Nederland ook niet ziet. Nee. Annette Bierschel en Sandra Riemersma bedankt voor dit portret van Hamburg na de veldslag. Oké, okay. bedankt. Good night my friends It's time for me to go All that I haven't said Takes one last cigarette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 Even when opinions were not the same Or never caring when I come or go Through your doorway I'm standing under now Good night, my friend Red. And just one more for the road For the freedom that lives with you as a guest You only see love and just ignore the rest And that's why the light that shines from your home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 Ja, moet u bekend voorkomen, de tune van het oog. Live gespeeld in het Desmet Theater bij onze dertienduizendste uitzending in november uh, door Venice, Good Night My Friends. My name is Boris Becker, and I'm the youngest Wimbledon champion of all time. I was 17 years old and 220 days young. Boris Becker, drie keer Wimbledon winnaar, wordt tennis trainer. Hij gaat de nummer twee van de wereld, Novak Djokovic, bijstaan. Bertolt Palte, voormalig hoofdredacteur van Tennis Magazine, en Thierry Bostra, tenniscoach. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Palte, het u dat Becker trainer wordt? Uh, wel een beetje. Ik denk dat ik ook niet de enige ben. Uh... Becker heeft natuurlijk helemaal geen verleden als coach. Uh, zei het dat hij uh, heel kort een uh, Duits jeugdteam heeft bijgestaan... en twee jaar lang uh, Davis Cup coach is geweest. Maar dat was geen van tweeën een succes. Nee, en Bochstra, verrast? Uh, goedenavond Bertolt. Hallo, Jack. Hai, uh, hai. Uh, ja, zeker een verrassend bericht. Uh, eigenlijk wat Bertolt net zegt. Totaal geen uh, ervaring als coach. Maar ook, uh, ik heb ook nooit gelezen of gehoord dat hij, uh, dat, hij dat eigenlijk uh, wilde. Ehm... Uh, maar het is wel een interessant nieuws, laat ik het zo zeggen. Ja, Paul, u kent hem van interviews die u vroeger met hem had. Becker is nu 46, maar toen jong. Wat voor jongen was hij toen? Ja, uh, dat was, even kijken, begin jaren 90. Toen heb ik uh, heel lang met hem kunnen praten in, uh, in Rotterdam. Hij maakte uh, een uh, uh, vriendelijke man. Hij uh, zei het dat ik hem uh, niet heel erg empathisch vond. Daar kan ik ook wel om paar voorbeelden van noemen, maar en, en ook niet heel erg intelligent... maar wel heel vriendelijk. Ja. Ja. Maar niet empathisch? Nee, ik kreeg, hij, hij zei een paar dingen waarvan ik dacht van... nou, A, zou je dat niet tegen een journalist moeten zeggen... <laughs> en B, is dat ook niet zo vriendelijk voor je omgeving? Oh ja. Eh, Bokstra, was hij een speler waaraan je in de tijd al kon zien... dat hij een goede, tra dat een goede trainer in hem stak? Nou, dat weet ik niet. Daar ben je als speler natuurlijk helemaal niet mee bezig. Ik heb hem jarenlang meegemaakt. Ik als coach van uh, Jan Siemerink. In, uh, in die ja. tijd uh, heeft Jan heel veel tegen hem gespeeld. En uh, ja, ik zag hem eigenlijk wekelijks. Ja, het was wel een vent die natuurlijk heel erg uh, gedreven en zeer professioneel met zijn eigen sport bezig was. Met een heel team er ook altijd omheen. Dus hij weet wel wat het is om een goed, goed begeleidingsteam om iemand heen te bouwen. Maar uh, nee, op dat moment ik ben ik natuurlijk helemaal niet mee bezig of dat eventueel een goede trainer of coach zou nee, zijn. Nee, ik bedoel de manier waarop hij over het spel sprak, of het spel doorzag. Nou ja, dan, uh, weet je, het, het is wel een hele filosofische jongen. Hè? Als, ik hem, als je hem ook op de BBC uh, hoort, dat is eigenlijk de. Daar ja, hoor je dat is die ja, Daar hij ja. dan praat hij dat wel op een hele mooie manier, een bijzondere manier over tennis. Dus dat is, uh, ja, het is, wel een, het is wel een mooie man op dat, wat dat betreft. Dus, ja. Uh, ja, ik, ik, ik kijk er eigenlijk wel naar. Ik ben wel benieuwd wat hij gaat, eventueel gaat toevoegen. De vraag is, wat, wat kan je nog toevoegen aan een, uh, aan een Djokovic? Ja, Palten, noem, noemt u hem een van de best, allerbesten uit de tennisgeschiedenis? Boris, nou hij zou, hij zou waarschijnlijk wel ergens uh, boven in de top 10 uh, uh, komen wel. in die buurt, ja. Ja. ja. En Bokstra? Nou ja, kijk, je, ik denk dat je dan moet gaan splitsen van, uh, op wat voor ondergrond. Kijk, ik denk op een snelle banen, dan hoort hij uh, zeker ook in de, misschien wel de top 5. Uh, en en op, op gravelbanen hoort hij niet in de top 10. Dus uh, uh, ik, ik, ik denk ook dat hij wellicht, als hij wat aan Djokovic wil toevoegen, dat hij hem vooral uh, aan de andere kant kan bijstaan op, het, op snelle banen. Weet je, ja, ja, op, ja, ja. Op, op grastennis en uh, eventueel indoor, snelle indoorbanen. Oh, ja. Uh, dus, dus vooral het, het aan, aanvallende spel, het, het, het, misschien wat meer volley of in ieder geval het, het netspel zou hij misschien nog wat kunnen ontwikkelen. Als je kijkt naar, naar Djokovic, wat kan er nog verbeterd worden? Dan zou dat het wellicht zijn. Ja. Maar voor de rest, ja, het is natuurlijk qua atleet... Uh, fysiek vermogen, maar ook mentaal vermogen... is het zo'n ongelooflijk sterke speler... Uh, ja, ik, ik, ik ben wel benieuwd naar de samenwerking. Hij trekt in ieder geval wel een hoop aandacht. Dat is één ding wat zeker is. Ja, misschien mag ja. ik, misschien ja, ik nog halte. wat toevoegen. Want ik denk ook dat uh, het afgelopen jaar heeft bewezen... dat uh, Djokovic uh, een probleem heeft om, uh, in vijf zetters. Hij heeft ook problemen als het uh, heel spannend wordt... En um, omdat het vaak om details gaat en, en hele kleine percentages... ...ik denk dat Beckham vooral kan helpen bij uh, het ontwikkelen van zijn aanvallende spel. Dus een hele goede groundstroke opvolgen naar het net. Want alleen daarmee kan hij uh, iemand als Nadal uh, verslaan. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, dat is eigenlijk wat ik net aangaf. Hè, dat die, dus die vooral, na, vooral het, het netspel, het aanvallende spel... ...daar valt wellicht nog wat uh, ja. verbetering te vinden. En dan zal hij in ieder geval zijn spel wat completer maken. Dus uh, wat dat betreft... Nou ja, ja dat lijkt me een onderdeel wel, ja. waar Becker hem in ieder geval in zou kunnen bijstaan. En, en zeker als specialist een hoop over kan vertellen. Bertolt Palten, nadat Becker rond 2000 stopte... is hij vooral in het nieuws gekomen allemaal rechtszaken over alimentatie... vaderschapstesten, belastingontduiking, faillissementen. Was hij eigenlijk in het beroemde zwarte gat terechtgekomen... van de, de topsporter je, want, na zijn carrière? Ja, dat hij was natuurlijk zijn grote mentor, Tiriac, kwijt. Die had hij aan de kant gezet... Toen is hij met een advocaat in zee gegaan. Die stierf heel snel. Uh, toen weer met een andere man. Toen heeft hij zich laten leiden door allerlei vrienden... die er eigenlijk niets van wisten. Toen heeft hij een marketingbureau opgericht. Met de ene faillissement naar het andere tot gevolg. En uh, ja, hij had natuurlijk die afschuwelijke belastingkwestie... met de Duitse regering. Vanwege zijn woonplaats Monaco. De Duitsers ja. pikten dat niet. Ja. En uh, ja, dat heeft ja. hem heel nu veel geld gekost. is rustiger ook. geworden inmiddels rondom. Ik hoop het voor hem ja. en voor zijn du Hollandse vrouw. Ja, en hij woont in Londen, <gül> tenniscommentator bij de BBC. Is hij eigenlijk meer een Engelsman dan een Duitser op de duur? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb hem natuurlijk de laatste jaren niet persoonlijk meegemaakt. Uh, hij heeft in ieder geval nog dat Duitse accent. Ja. Ja, en uh, uh, uh, hij zegt, hoor, Maar vroeger zei hij zelf dat hij geen Duitser was, maar een wereldburger. Dus uh, dat, dat, dat past ook wel bij hem. Ja. Denkt u dat hij een goede trainer zal worden, uh, Bogstra? Nou ja, weet je, ik, ik haal altijd graag de twee termen trainer en coach uit elkaar. Ik denk trainer, dat, dat, dat vraag ik me af. Want dan, dan moet je wel heel erg ook in, in, in het trainen zelf gaan verdiepen. Echt kijken van waar kan ik een speler nog beter maken en wat moet ik daar allemaal voor doen. Het coachen is natuurlijk weer een ander vak. Dus, dat is vooral het reizen met iemand en, en voorbereiden op wedstrijden en analyseren van, uh, van spelers en dat soort zaken. Ik denk dat die daar daar wellicht wel geschikt voor zou kunnen zijn. Ja, ja, ja. En, uh, ik, ik weet ook niet in hoeverre zijn uh, de Djokovic of zijn, zijn coach uh, Vaida of die nog doorgaan. Precies wat voor rol die ja, krijgt, een team, dat is niet helemaal ja. duidelijk. Nee, ja. Maar die gaat, gaat hem uh, in principe nog bij vier uh, toernooien bijstaan. Ja. Maar ja. eigenlijk is hij natuurlijk op een ja, zijplan op, geschoven. Uh, ja. Palt, nou ja. zie je weinig to oud top in het algemeen... die toptrainer worden. Misschien met uitzondering van Ivan Lendl. Terwijl het wel nou, wemelt van oud topvoetballers langs de lijn. Uh, hoe komt ja, dat? Ja, maar dat kan ik heel simpel antwoorden. Ja, krijgen. Bostra. Kijk, ik, uh, ik heb het zelf jaren als coach ook meegemaakt. Maar als je een, een, een leven leidt als tennisprof... dan leid je uh, minimaal 15 jaar een leven met 35, 40 weken per jaar... reizen, vliegtuig in, vliegtuig uit, hotel in, hotel uit. En dan ben je op een gegeven moment echt blij als dat dat leven een keer achter de rug is. Dat je eens een keer aandacht kan besteden aan een... Uh, nou ja, of een sociaal ja, een leven. Sociaal leven een gezin, ja. en zodat je wat vaker thuis bent. Nou, als je dat wil, dan kan je geen tennis okay, je geen, nee Palten, wat Op, denkt u van dit verschil? Hoe nou, komt er, dat? Zijn, er, zijn, er zijn natuurlijk wel voorbeelden geweest... in het verleden dat het werkte. Hè? Onze eigen Betty Steuven met Mantlikova. Ja. Kan ik me nog herinneren. Uh, Higuera's Courier. Um, ja, dat uit, heeft allemaal gewerkt. Ja. Uh, maar de twee ergste voorbeelden... dat het niet werkte, daar was Becker ook nog bij betrokken. Becker is uh, ooit twee weken begeleid door John McEnroe. Ja. En dat, dat, heeft, dat leidde Was tot een, een drama. Hoewel ze begonnen als vrienden. En, maar het allerergste geval is natuurlijk Connors... die letterlijk uh, één wedstrijd het uithield met Sharapo-verhaal. Sharap ja, ja, ja. Uh, ja. nou, wellicht zitten we hier over een maand weer aan de telefoon. Dat we zeggen, van het zo lang heeft het niet geduurd. Ja. <lacht> ja. Oké, okay, dat zou kunnen. Nou, dan nodigen we u allebei weer uit. Dank Tjerk Bostra, dank Bertolt Palt Tot zover Boris Becker als tenniscoach. Rock <laughs> Donner van Frank en Reiter met Too Much Water. Goedenavond, uh, Frank Westerman en Judith Koelemeijer. Beide succesvolle en veel geprezen schrijvers in het genre... wat ik maar even literaire non-fictie noem. Daar hebben we het dan nog over. Frank is bekend door de Graanrepubliek, El Negro en ik... en mijn favoriet, ingenieurs van de ziel. Judith door Anna Boom en mijn favoriet, het zwijgen van Maria Sagea. En dit jaar kwamen jullie allebei met nieuw werk. Um, ja... ...Hemelvaart en Steekvallei. En jullie hebben met Geert Mak... ...Lieve Joris, Jan Brok en anne van der Zeil ...een eetclub waarin jullie het vak bespreken. Dat zeg ik toch goed zo, Frank? Eetclub, ja, we eten. En uh, we hebben het gezellig... ...en we praten over de serieuze zaken... ...en minder serieuze. Ja, Judith? Het is een uh, bijeenkomst uh, waar ik altijd zeer naar uitkijk... Uh, ...en waarin we elkaar uh, aanmoedigen, inspireren... Uh, ...ja... Ja. Veel delen. Eerst even over jullie nieuwe boek van dit jaar. Opvallend is dat ze allebei gebaseerd zijn op gebeurtenissen... die ver achter ons liggen uit de jaren tachtig. En nu pas in boekvorm zijn verwerkt. Frank, jouw boek heet Stikvallei, zoals ik al zei. In het kort, over welke gebeurtenis gaat dat? Meer dan 25 jaar geleden, 21 augustus 1986. Een mysterieuze ramp, van de een op de andere dag. We hebben het over West-Afrika... Uh, Noordwest-Kamerun, bergachtig gebied... is een dal aangetroffen waar al het leven was uitgestorven. Uh, drie dorpjes, mens en dier. Dus vee ook. Maar, he, iedereen lag uh, dood op de bodem van de vallei. Tot en met uh, de mieren en de krekels. En er was geen schade. Uh, niet aan de hutten, niet aan de bomen. Uh, en, en, en, en niemand wist uh, wat er was gebeurd... En dat is het uitgangspunt, dat is, dat is niet start, waar het boek over gaat, dat nee, is het gegeven. Dat is het startpunt, ja. Je hebt in 1992 al een, een radiodocumentaire gemaakt over die uh, dode vallei, een fragment. We're proposing to drain the lake precisely to prove the other political explanation that there probably a bomb was dropped there. If it is true, if the theory that there was somebody was fidgeting with a bomb, draining the lake gradually will leave or will leave for us to find remnants of it. Wat horen we voor gezang? Ja, dat is in een kloostertje. Dat is van Natuursteen op de berg. En daar waren ja seminaristen die, die, die voor ons zongen, maar de stem die je eroverheen hoort, dat is daar word ik allemaal, dat is Paul Kwie. En Paul Qui was de adviseur van de president, dat was de nationale rechercheur. We hebben een ramp, 2000 doden, acht. Ja, 18 kilometer dal uitgestorven, zoek het uit. En hij, hij, was, hij was degene die namens de president, namens Cameroon, ja, ja, uh, het moest uitzoeken. En ik, vind, uh, ik heb hem nu alweer opnieuw opgezocht, maar het is een geweldige vent. Ja. Judith, jij publiceerde dit jaar Hemelvaart over uh, je vriendin Annette... die om het leven komt tijdens een gezamenlijke vakantie in Griekenland... na het eindexamen. Dat was dus in de jaren tachtig en nu... Schreef je er een boek over? Wat geeft de doorslag om dat na zoveel jaar te gaan doen? Nou, het was een verhaal dat ik altijd al wilde vertellen. Ik denk eigenlijk dat het mijn eerste boek is. En toch ben ik blij dat het uh, uiteindelijk mijn derde boek is geworden. Ik denk dat ik de afstand nodig had in tijd, uh, enig gevoel maar van Maar je zonheid... maakt het jezelf natuurlijk niet makkelijker. Hoe langer het geleden is, hoe moeilijker te reconstrueren, of niet? Enerzijds wel. Maar aan de andere kant, je moet voor zo'n verhaal wel een juiste stem, een juiste toon kunnen vinden. En ik waag te betwijfelen of ik daar veel eerder toe in staat ja, was geweest. Maar nogmaals de vraag: wat geeft dan de doorslag waarom nu, en niet nu over tien jaar had ook gekund? Omdat ik nu die twee boeken af had. En bij het inleveren van het manuscript van Annobo, mijn tweede boek, wist ik, er kan maar één volgend boek zijn. En dat is dit verhaal nou ja. dat eigenlijk nog steeds en als eerste verteld moest worden. Frank, wat maakte dat jij ruim een kwart eeuw na die ramp... er een boek over ging schrijven? Dus zes jaar daarna al een radiodocumentaire. En nu? Ja, het ging niet weg. Het bleef eigenlijk op de achtergrond. Het bleef me fascineren. Wat is daar gebeurd? Dat was, dat was de reden waarom he, de radiodocumentaire... vijf jaar na de ramp, mysterieus, nog steeds onverklaard. En um, nu twintig jaar later, inmiddels he, meer dan vijfentwintig... na de ramp zelf... Wat er gebeurde is eigenlijk het volgende. Ik, um, ineens zag ik een heel ander verhaal. En dat wil ik vertellen. En dat is dan een ja, boek ja, ja. geworden. Maar wat is er anders? Nou, bij de radiodocumentaire in 1992... was de belangrijkste vraag, wat is daar gebeurd? En um, dat wil ik nog steeds weten. Het is niet sluitend eenduidig verklaard. Hè? Die mysterieuze massasterfte van mensen en dier... En die dode vallei, die is nog steeds vergrendeld. Het leger patrouilleert er, dit wist ik. Maar ineens dacht ik, kun je niet dat kleine stukje aardoppervlak... waar die drie dorpen ooit lagen, zien als een soort ja, proeftuin... voor het ontstaan van verhalen? Ja, ja, ja. Nou, dat is voor mij heel belangrijk geweest. Mm -hmm. Want toen dacht ik, van: dan ja. ga ik nu niet vragen wat er nee, gebeurt. Ja, ook. Wat wordt het ook, verteld? Wat wordt er verteld? En dan mm. heb je 25 jaar en dat is... Dat is, dat is een kwart eeuw waarin misschien de mythevorming, waar het eigenlijk over gaat, hoe ontstaan verhalen, misschien kan ik die op de staart trappen. Hoe, mm. hoe ontstaan aan schaarse feiten, wat dichten we toe? Wie dicht wat toe? Hè? De wetenschappers, de missiepaters of de overlevenden aan de randen. Wat voor betekenis of zeggingskracht of duiding probeer je dan toe te dichten? Wat voor verhalen ontstaan daar? Ja. Judith, is bij jou de ware toedracht van het ongeluk... van daarnet wel aan het licht gekomen? Nee, aan het licht ik, gebracht door jou? Ik heb veel uitgezocht. Maar uh, luisterend naar Frank realiseer ik me ook weer... In onze boeken gaat het niet zozeer om het onderwerp, het eerste verhaal, zeg maar. Ik had natuurlijk ook als eerste vraag, uh, ja, wat is daar nu eigenlijk gebeurd? Hoe heb ik ja. mijn vriendin zo snel kunnen verliezen? Een stom ongeluk, motorongeluk, dat wist ik wel. Maar hoe, waarom, met wie voornamelijk ook? Ik had geen beeld meer van de mensen met wie we op stap waren geweest. Maar ja, dat is het uitgangspunt. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk een ander verhaal vertellen. En ook ik realiseerde me pas nu na al die jaren... en door de ervaring van het schrijven van die andere boeken... ja, maar ik kan nu een verhaal vertellen... over hoe het met al die betrokkenen verder is gegaan... en hoe iedereen zich die... Nacht herinnert. En wat de impact is geweest ja. van dat verlies op al die levens. Dus je neemt een, een, een, een, een gebeuren als uitgangspunt, een ramp, een, een, een, de dood van een vriendin. Maar uiteindelijk proberen we in ons werk denk ik altijd een ander verhaal te vertellen. Ja. Een groter verhaal. Jullie, jullie boeken uh, zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar de feiten die je wilt beschrijven... maar je geeft er een ja, toegankelijke verhalende, haast literaire uh, vorm aan. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat? Heb je het verhaal al in je hoofd voordat je dat onderzoek gaat doen... of vormt zich dat gaandeweg? Nee, we, we ze hebben toch wel te maken echt met die werkelijkheid... en met, ook ja. met de beperkingen van de werkelijkheid. Ik ga in hemelvaart bijvoorbeeld op zoek naar de Duitse jongen... die het ongeluk veroorzaakt heeft. Ik wist uh, toen ik aan het verhaal begon... dat, dat wil ik heel graag uh, bereiken, dat ik hem vind, dat ik hem spreek. Maar ik wist natuurlijk niet wat dat gesprek zou opleveren... wie hij zou zijn... Uh, dus dus ja, gaandeweg ontstaat dat verhaal. Uh, uh, moet je meegaan met die werkelijkheid. Laat je je verrassen door die werkelijkheid. Die vaak toch weer heel anders, bizarder, gekker. Soms aanvankelijk voor jezelf teleurstellend. Maar uiteindelijk misschien dan toch zelfs weer beter is. Dan wat je zou ja. kunnen verzinnen. Frank, ben jij ermee begonnen dat je toch wilde weten... wat de ware toedracht van die ramp was? Of is je meteen al, ik wil eigenlijk nagaan... hoe verhalen over dat soort Gebeurtenissen ontstaan. Ja, verhalen. Want dat, dat interesseert me. Um, um, we hebben de taal, we verhouden ons te, he, tot die weerbarstige uh, werkelijkheid. Door de dingen te benoemen, door de betekenis aan te geven. En dat wilde ik nu onderzoeken. Maar dat, dat als je. He, dat, is, dat is heel abstract. Dus dat wil ik. Ik wil gewoon ook een verhaal vertellen. Ik wil een spannend verhaal vertellen. En ik dacht eigenlijk die onverklaarde. Uh, massa sterfte... Um, die is... Ja, de, dat, dat, dat, dat is spannend... als gegeven. Ik wil weten hoe ontstaan verhalen... maar ik wil zelf ook een verhaal vertellen. Ja. Ik wil het eigenlijk... in het vertellen onderzoeken. En ik weet niet wat eruit komt. Uh, het moet ook ongewis zijn. Als ik het wel weet, ga ik er geen 2,5 jaar... Van, aan, aan, van mijn leven aan wijden. Het moet een spannend avontuur zijn... ook voor mij om... om er uh, moet iets op, t, op, op het spel staan, iets, iets op de ontleettafel. Ik wil het, ik wil het, ik wil het zelf ook weten. Ja. En hoe waarheidsgetrouw moet het zijn? Hoe streng ben je? Er. Mag er iets worden toegevoegd of weggelaten omdat het. te nee. willen van het verhaal, de verhaallijn? Uh, nou, ik denk wel dat je kunt zeggen dat het me veel meer is dan een reconstructie wat we doen. We maken natuurlijk heel duidelijke keuzes, laat ik voor mezelf spreken. Eh. Uh, ik maak heel duidelijke keuzes in de vorm. Ik laat ongelooflijk veel weg. Ik probeer een kernachtig, spannend ja. verhaal te vertellen. Um, maar ik verzin geen nieuwe feiten. Ik gebruik natuurlijk mijn verbeelding. Nee, ik vroeg me ik, vroeg, bij ja. jou af die, die dromen van jou na de dood die, van die, Annette. Die wist ik echt nog. Ja? ja? Nee, dat, ik dacht, dat, dat kan haast niet ja, na 30 nee. jaar. Of had je een ik, dagboek? Nee, waar ze ik, in heb, ik heb dagboeken, maar ik heb ook een merkwaardig geheugen voor dromen. Ja, kennelijk. Ik weet zelfs mijn allereerste herinnering is een herinnering aan een droom. Dus, dus in die zin heb ik die dromen niet verzonnen. Dat zou ik ook onwaarachtig vinden van ja. mezelf. Dat zou dan een, een vreemde noot in het geheel zijn. Hoe streng ben jij in die waarheidsgetrouwheid, Frank? Weglaten, weglaten, weglaten. Dat is zo belangrijk. Ja. Dus wat je niet... Eh, dus, dus ik redigeer de werkelijkheid. Maar dan ook rigoureus. Ja. Het is, het is, uh, uit dat dode dal stijgt een soort... nadat eerst iedereen dood is... een soort kakofonie op van... stemmen, geroezemoes van... Eh, de ontdekkers, de journalisten... de wetenschappers, wie het om... en dat is niet om aan te horen. Ik heb het wel allemaal geprobeerd te ontleden. Wat wordt er nou gezegd? Door wie? Ja. Maar dan, he, voordat je gaat schrijven, dan moet je, dan moet je rigoureus... Uh... Toch kan weglaten terwille van het verhaal, uh, van het strakke verhaal, ja. ook een vorm van vervalsing van de werkelijkheid zijn, die ingewikkelder is, dan ja. in jouw mooie strakke verhaal past. Ja. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb iets uh, in het boek Ararat, dan de berg Ararat, ja. Ark van Noach, de eerste keer dat ik die zag, ik wist dat over de volgende heuvel, ik zat in zo'n dolboek, zo'n busje, dan, dan moet die te zien zijn. En er stond een regenboog. Ja. Nou, Ark van Noach, het verhaal... Het bijbelverhaal met die regenboog. Ik dacht, dit geloven de mensen thuis niet. Dus ik moest... Ik heb nog uit dat busje gehangen om, om een foto te maken. Want als ze dan thuis komen... dan zeggen ik van, ja, ja, jij met je regenboog. Nee, die stond er echt. Ja. Maar ik heb het niet opgenomen in het boek Ararat. Waarom niet? Nou, eigenlijk omdat de werkelijkheid zich op dat moment voor mij voordoet als kitsch. Dat is, nee. dat is too much. Dat is, ik vind dat ongeloofwaardig. Ik vind dat niet... Eh, ja, als ik dat in het verhaal had opgenomen... en ja. denk ik, zwakke, zwakke plek. Ja. Dat, ga, dat, dat komt hij aan ja. bij die armen. Dan staat die regenboog daar ik, hoor, ik, ja. ik hoorde dat jullie het in die jullie Judith... niet helemaal eens zijn over hoe je dit genre moet noemen. Ik noemde het straks literaire non-fictie. Is dat in orde wat jou betreft? Nee, ik voel me ook niet helemaal uh, thuis bij die uh, term. Toen De Zwijg van Maria Segea verscheen, uh, hadden we nog helemaal geen genre. Uh, benaming, uh, uh, aanduiding. Ik weet nog heel goed dat ik uh, in de tuin van mijn uitgever eindeloos... Uh, uh, dat we daarover zaten te praten. Van, wat moeten we nou op de achterflap zetten? Van, wat is het nou? En toen stond er uiteindelijk op unieke oral history. Maar dat was het natuurlijk ook helemaal nee, dat niet. Maar, uh, heeft dat, opgestaan? Uh, dat heeft erop ja. gestaan. Alsof ik uh, 500 overlevers van, uh, overlevenden ja. van de watersnoodramp had geïnterviewd. Ja, ja. Dus, uh, uiteindelijk is dat ontstaan in de afgelopen jaren... Uh, ik voel me denk ik meer thuis bij de term verhalende non-fictie. Want dat literaire vind ik toch ook wel weer wat pretentieus. Uh, het, het, is, het is lastig. Uh, Frank heeft ook nog een hele mooie andere benaming, volgens mij. Vooruit, Frank. Oh, nou ja, het gaat dan over, over hoe noem je dat. En, nou, krijg het, wij krijgen dus heel vaak het label. Oké, okay, je schrijft non-fictie. Non-fictie schrijven, dit, non-fictie, non-fictie, non-fictie. En ik denk dan, waarom mij labelen met wat ik niet doe. Uh, ja, ja. En, en, um, en, en waar het heel goed is opgelost, denk ik... is uh, misdaad. Misdaadliteratuur. Je hebt crime, dat is een genre. En dan heb je... als het echt spannend wordt... wat nog veel mooier is heb je nog een genre. En dat heet true crime. Ja, ja, ja. Nou, en dan maar, denk ik van... Uh, maar hoe label je dan zelf wat je wel doet? True crime. True, true crime. is. Het. Ja. Maar verschillen jullie hierover van mening in die eetclub? Nee, het is geen, geen, geen, discussie, geen discussiepunt. Wij hoeven dus niet die vlag... Uh, ja, kijk... Als, als anderen zeggen wat, wat, wat mijn of jouw boek uh, nou precies is aan genre. Waar ik gewoon, wat ik gewoon vervelend vind. Is als dat Een boek van mij. Als dat bij landbouwhuisdieren in de bibliotheek van Utrecht belandt. Of in de vertaling. De Engelse vertaling. Uh, fishing, uh, hunting and recreational farming. Nou daar gaat het wat mij betreft niet om. Uh, ik vind het vervelend als, als, als, als, als, als ik onze boeken in het lijstje bij de Omfiets... wijnkoopgids... Uh, nee, nee, nee. Maar er is, een, er is een permanente verwarring over dit genre. Ja. Juist omdat mensen denken... ja, maar goed, als het dan een beetje met verbeelding geschreven is... dan zal er wel gesjoemeld zijn met de feiten. Of is het nou toch een roman? Het beste voorbeeld daarvan is dat uh, zowel Frank als ik... Uh, uh, afgelopen weken uh, door Elves Vier waren uitverkozen... tot uh, beste boeken van uh, 2013... Met dit verschil dan, dat mijn boek was geschaard onder de romans en Franks uh, Stikvallei, prachtig boek, onder de non-fictie. Maar ja. ik zou niet nu in twee minuten kunnen uitleggen wat dan het verschil daartussen nee, nee. is in onze boeken. Want volgens mij hebben we allebei precies hetzelfde gedaan. Ja. Dus dat is heel interessant hoe die verwarring ook onder recensenten is permanent. Ja. En jullie ja. hebben wel een soort school gevestigd, want ik krijg tal van subsidieaanvragen onder ogen. En die mensen zeggen altijd, we willen het zo doen als Judith Koenemeijer, Frank Westerman en Geert Mak. Die noemen ze altijd. Dus ja, het is toch, het wordt herkend. Ja, daarom zitten we ook samen af en toe met elkaar te eten, want dat is natuurlijk ja. wel iets wat ons bindt. Hoe is die club ontstaan eigenlijk? Nou, voorlopig was, denk ik... Uh, jaren geleden was ik met El Negro en ik bezig... en Aniette van der Zel met uh, Sonny Boy. En toen zijn we een paar keer bij elkaar gaan, uh, gaan eten. We hadden geen... Uh, we hebben in de kroeg... En, en, en we bespraken de voortgang van het werk... maar ook, ook, ook hoe je met je uitgever wat ze van je verwachten... En uh, toen heeft Annietta eigenlijk. Uh... Die, die was heel goed in ja. het werven van, van nieuwe leden. En wat je hebt, die club die bestaat nu een paar jaar. Maar wat je ziet is dat dat genre, de populariteit ervan, de betekenissen ervan eigenlijk alleen maar uh, ja, aan, aan belang heeft, heeft gewonnen. Ja. En dat merken we, dat ervaren we en dat kunnen we dus ook goed met elkaar delen. En je zou bijna kunnen zeggen dat we echt in de tijd van de non-fictie zijn beland wat dat betreft. Mooie afsluiting. Frank Westerman en Judith Koelemeijer... dank je zeer tot zover over... ik weet niet meer hoe ik het genre moet noemen. Dank je wel. <laughs> Dit was Met het oog op morgen. Morgen dus ons presentatorendebat... en de allerlaatste presentatie allerlaatste presentatie van Eva Jinek. Zometeen de echte Kerstjannen... en ik eindig met een gedicht van Ida Gerhard. Kerstnacht. Kerstnacht, de kentering van het jaar... Het huis besluit zijn vreugde en leed... en schuwe denken aan elkaar nu elk de ander wakend weet. Een vragen, zoekend in de nacht doolt langs de kamers, gaat en keert... hebben wij niet elkander zacht en onverbiddelijk geweerd. De sterren schuiven langs het raam. Buiten slaat traag het late uur. Eenzelfde huis houdt ons tezaam. Hoe kostbaar lijkt, hoe broos van duur dit ene soms bijeen te zijn draagt ieder dan van dag tot dag dit ook, dit heimwee en de pijn om de gebroken vleugelslag. We staren zwijgend in de nacht, in deernis om elkaars gemis, het hart dat hunkerend verwacht, wat zozeer onbereikbaar is. nacht, vrienden.